7 uur. Het NOS-journaal. Lissalo Uitstel Uitstelbesluiten over Mauro na oneenigheid, CDA-fractie. Rellen in Tunesië na officiële uitslag: verkiezingen. En sportstimulering: arme kinderen levert weinig op. <tie>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 Door het verschuiven van de stemming naar dinsdag zijn alle ogen nu gericht op het CDA-congres van morgen. Aanvankelijk leek het erop dat het CDA unaniem minister Leer steunt in het besluit om Mauro terug te sturen. Maar gisteravond bleken de CDA-Kamerleden Ferrier en Koppenjan Mauro toch een verblijfsvergunning te willen geven. Er volgde crisisoverleg tussen de twee dissidente cdaers en de partijtop. Wat de uitkomst was, is niet duidelijk. In Turkije is ruim 100 uur na de aardbeving een jongen levend onder het puin vandaan gehaald. De 13-jarige werd door reddingswerkers gevonden onder de resten van een appartementencomplex in de stad Erzis. Hij was bij bewustzijn, maar het is onduidelijk hoe het met hem gaat. Door de aardbeving van afgelopen zondag in Oost-Turkije kwamen zeker 550 mensen om het leven. Er liggen vermoedelijk nog honderden mensen onder het puin. In Erzis werd gisteren ook een student van 19 levend onder het puin vandaan gehaald. In Tunesië is het tot ongeregeldheden gekomen bij het bekendmaken van de definitieve verkiezingsuitslag. In de stad Sidi Bouzid gebruikte de politie traangas om honderden demonstranten uiteen te jagen. Ze hadden het kantoor van de burgemeester in brand gestoken. De betogers zijn het niet eens met de uitsluiting van hun partij Arida. De partij waarin onafhankelijke kandidaten zich hebben verenigd zou zich niet hebben gehouden aan regels voor de financiering van de campagne. Sidi Bouzid is de plaats waar de Arabische Lente vorig jaar begon. Een groenteverkoper stak zich daar in brand uit protest. De conservatief-islamitische partij Enada is definitief als winnaar uitgeroepen... van de eerste vrije verkiezingen afgelopen zondag. De partij krijgt 90 van de 217 zetels, dat is 41 procent. Tweede werd een niet-religieuze centrum partij met 14 procent. Enada gold onder het bewind van dictator Ben Ali... als een extremistische beweging en was verboden.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 Tussen 2008 en 2010 groeide hun aantal met 6 procent, terwijl de overheid had gehoopt op een groei van 50 procent. Daarvoor was 80 miljoen euro extra aan de gemeente gegeven. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn er verschillende redenen waarom arme kinderen niet gaan sporten. Vaak zijn ouders zelf ook niet actief en maken ze hun kinderen er niet enthousiast voor. Ook weten ze vaak niet dat er bij de gemeente een potje voor bestaat. Verder valt op dat ouders die niet in de bijstand zitten... vaak buiten de boot vallen omdat de gemeente hen niet weet op te sporen. Noord-Groningen krijgt een meetnetwerk... dat aardbevingen door gaswinning moet registreren. Met de metingen moet duidelijker worden... welke schade door de bevingen wordt veroorzaakt. Het afwikkelen van schadeclaims moet daardoor makkelijker worden. De gaswinning in Groningen duurt nog tot 2070. Tot die tijd houden ook de bevingen aan. In Bremen zijn negen mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een kermisattractie. Een van hen is in levensgevaar, drie anderen raakten ook zwaar gewond. Een gondel van een octopus kwam door onbekende oorzaak los... en botste tegen een snoepkraam. Daarbij raakten een aantal omstanders gewond. De loting om de achtste finales van de KNVB-beker... heeft twee topwedstrijden opgeleverd. AZ moet het in Amsterdam opnemen tegen Ajax... en titelverdediger Twente speelt thuis tegen PSV... Gisteravond werd Feyenoord verrassend uitgeschakeld door Go Ahead Eagles. De ploeg ging met 2-1 onderuit. De Eagles moeten het in de achtste finale in Waalwijk opnemen tegen RKC. De overige wedstrijden Eindhoven tegen Vitesse, Heracles tegen de Graafschap, Heerenveen tegen FC Os, NEC tegen Achilles 29 en Sparta tegen GVVV.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De N57, Oudorp Rotterdam, is momenteel in beide richtingen dicht tussen Rokanje en afrit Brille. Er is namelijk een auto over de kop gegaan, Houdt daar dus rekening met een omleiding. Ook een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Knopend Koenplein. Daar staat inmiddels een file van 2 kilometer. En op de A15 naar Europort, daar staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer.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 It's easier to lease plan. Let op: het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op Wikomthetwerkdoen.nl. Auto Workforce, want half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Beetje voeden die splijtswam, moeten ze gedacht hebben bij de oppositie. Alle moties over de Angolese asielzoeker Mauro... zijn vannacht tijdens een bizar debat aangehouden tot dinsdag. Kunnen we morgen weer genieten van zo'n verhit CDA-partijcongres... is dan de vraag. Nou, is maar eens terug naar vannacht. Want de emoties liepen hoog op gistermiddag en avond in het Kamerdebat over de 18-jarige Mauro en uit Eindhoven. De oppositie gooide alles in de strijd, hem aan een verblijfsvergunning te helpen, maar ving bot. De VVD en de PVV wilden helemaal niets. En het CDA wilde hem hooguit een studievisum geven. Minister Leers beloofde dat hij een mogelijk verzoek daartoe snel zal behandelen. En daar bleef het bij. Een overzicht van de belangrijkste uitspraken in de Tweede Kamer. Voorzitter, dit debat. Het gaat niet alleen over Mauro Manuel. Mauro heeft wel het beleid een gezicht gegeven. En soms heb je een gezicht nodig om te zien hoe hard een beleid kan zijn. Mauro is een leuke jongeman die we vanzelfsprekend allemaal het goede toewensen. Nou, voorzitter, u zet het mes op de strot van Mauro en u zegt hem al half door. Natuurlijk is deze zaak voor de ouders van Mauro voor Mauro zelf schijnend. Tuurlijk. Mauro heeft altijd geweten dat hij geen status had. Ja, ja dat, dat u durft te zeggen dat u dat echt heeft gezegd. Hij was een kind, de minister was aan het voetballen. Hij was niet de vreemdelingenwet aan het bestuderen. De vraag is of het zodanig schrijnend is... dat daarvoor die discretionaire bevoegdheid die deze minister heeft... die een minister heeft, daarvoor moet worden ingezet. Ja, als je, je toch niet aan je vertrekplicht houdt... dan strijkt men uiteindelijk wel met de hand over het hart. En dan krijg je uiteindelijk wel een verblijfsvergunning. Dat is wat er gebeurt. Het alternatief wat er nu nog rest is het alternatief van het studievisum. Ik heb aan de minister gevraagd of hij bereid is om die procedure die daaromtrend gaat... om die zo snel als mogelijk uit te voeren. Omdat blijkt dat de aanvraag van Mauro, als hij die zou doen... een kansrijke aanvraag is. Het kan inderdaad dat een, um, een vreemdeling zegt... van: nou, ik wil een studie vervolgen in Nederland op het terrein van MBO. Maar er zijn een aantal randvoorwaarden bij. Ik moet afwachten wat er komt. Als dat komt, heb ik u toegezegd... ga ik op basis van de regels kijken en ga ik vervolgens snel een beslissing nemen. En dat is wat ik doe. Mag ik dan tot slot de barmhartigheid van het CDA zo uitleggen... dat zij zeggen, het is aan jou, beste jongen. Hier hebben wij een hoepeltje, brandend hoepeltje. Dat houden we op 4, 6 meter hoogte. Als jij daar doorheen kunt springen, dan ben je welkom in ons land. Ja, voorzitter, dit is echt een karikatuur. Uh, niet iedereen hoeft door die hoepel van vier meter springen. Er zijn ook hoepels die lager zitten. Voor meer mensen is er deze mogelijkheid. En dan, is het, dan, dan begrijp ik werkelijk niet dat als deze mogelijkheid aan de orde is, dat u die zo weggooit. Want het is wel een kans. Als het CDA deze jongen uitzet... dan zet ze haar eigen christelijke waarden uit bij het grof vuil. En dat alleen maar vanwege uw gedoogpartner. U kunt schudden met uw hoofd, meneer Knops... maar die PVV is uw partij aan het kapotmaken... en u werkt er vrijwillig aan mee. Dan... Gaan we nu over naar de stemverklaringen. En mevrouw Gisthuis heeft gevraagd een stemverklaring af te doen. We zouden hiermee stemmen voor een oplossing voor de minister, een uitweg. En niet voor, maar eerder tegen een oplossing voor Mauro. Zoals gezegd is de motie te vaag om een oplossing te bieden. Hij biedt valse hoop. Daarom is deze motie voor de SP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, D66... en Partij voor de Dieren niet acceptabel. En zullen wij tegenstemmen. Dank u wel. Dank u wel. Gaan we over tot stemming de motie Knops over voortvarend afhandelen van een eventuele aanvraag voor studie. Wie is daarvoor? Daarvoor heeft gestemd de CDA-fractie. Daarmee is de motie verworpen. Ja, verworpen door de oppositie en de regeringspartij VVD... en gedoogpartij partij PVV van Wilders. CDA, kunnen we concluderen, stond erg alleen in dat debat over Mauro. Dat leverde veel stress op voor Mauro zelf en zijn pleegouders... maar dus ook stress binnen het CDA. De dissidenten Kamerleden Koppian en Verje... vinden dat Mauro moet kunnen blijven in Nederland. Het leidde, net als tijdens de formatie, weten nog, tot crisisberaad... in de fractiekamer van het CDA, achter die bekende houten deuren. Dat was weer allemaal te volgen via Politiek 24, want het ging tot in de nacht door. Uiteindelijk stemde Koppian en VJ gewoon met hun fractie mee. Maar volgens Koppian is het laatste woord er nog niet over gezegd. Mauro moet nog steeds blijven, zegt hij. Meneer Koppian, is deze toestand nou bevredigend voor u? Nee, natuurlijk niet, maar... We zetten de discussie voort en zaterdag hebben we progrijs. U vond dat hij moest kunnen blijven, maar dat kan u niet. Nou ja, ik vind dat we daar uh, onverkort ons voor moeten blijven inzetten. Maar uh, dat bleef de discussie nog niet gesloten. U, eigenlijk hebt u het hoofd in de schoot gelegd. Nee. Niet tegen. Ho hoezo niet dan? Ik heb helemaal het hoofd niet in de schoot gelegd. En dat hebben we met z'n allen niet gedaan als CDA. Maar uh, legt u dat dan eens uit, want ik begrijp er niks van. Nou ja, blijkbaar wil de oppositie hun moties niet in stemming brengen... dus konden we er ook niet over stemmen. Ze hebben ze aangehouden. Ja, nou ja, dan moeten we dus afwachten. Ze hebben willen wachten tot na het CDA-congres. Dat vindt blijkbaar iedereen heel erg belangrijk. En dat is ook een belangrijk congres. Dus dat wachten we af. Maar had u die moties van de oppositie gesteund... dan als ze nu in stemming waren gebracht? Ik wil daar nu verder niet op ingaan. En uh, uh, ik zou zeggen, uh, gaat u naar Remmel Knops. Dat is ons woord voor de... Ja, maar u wilde eigenlijk iets anders dan de fractie. Daarom lopen wij achter u aan. Mijn standpunt is altijd heel helder geweest. En dat blijft het. Maar, en dat standpunt is dan? Dat ik uh, vind dat uh, Mauro uh, niet uitgezet mag worden. Maar dat gaat nu wel gebeuren. Ik denk het niet. Waarom niet? Ik vind dat het wel iets is voor Remel Knops om daar uh, op te antwoorden. Maar... Hij, is, hij is onze woordvoerder. Ja, maar u speelt een aparte rol in die fractie op dit, op dit dossier. Nou ja, ik voel mij is iedereen belangrijk in, in deze minderheidscoalitie. Uh, maar u misschien nog wel een beetje min, belangrijker dan anderen? Nou, zo voel ik het niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben vooral nu moe en zwaar verkouden. Dus ik ga lekker naar Zeden toe. De Zeeuwse dissident Ad Koppian achterna gezeten door verslaggever Wilco Boom vannacht. En niet alleen Ad Koppian vindt dat Maurowe eigenlijk moet blijven. Dat vindt het CDA in Drenthe ook. Ze dienen daarom zaterdag op het CDA-congres een motie in. Toch zeggen ze tegelijkertijd vierkant achter het handelen van Leers de minister te staan. Ik heb nu contact met de bedenker van de motie, Berend Jansen. Meneer Jansen, goedemorgen. goedemorgen. U steunt de minister, maar zou ook graag zien dat Mauro blijft. Dat moet u toch even uitleggen, want dat klinkt als een dubbele boodschap. Dat is gewoon een weer een dubbele boodschap. In eerste plaats is de, het is geen motie, maar het is een resolutie. Mm -hmm. En in eerste plaats die resolutie die is uh, niet specifiek voor Mauro. Deze resolutie lag er al voordat dat, uh, de zaak van Mauro in de publiciteit kwam. Ja, precies. Want anders had hij hem ook niet kunnen indienen, hè? want dat, dat moet twee weken van tevoren, geloof ik. Ja, een week of vier van tevoren. Ja. Nee, dus dus dit, dit, dit loopt toevallig net samen, maar wij als de CDA Drente, wij zeggen gewoon is de algemeenheid over de, deze AMV's. daar moet een betere regeling voor komen. Voor deze jonge asielzoekers die is uitgezet dreigen algemeen... te worden. Ja, ja precies, deze AMV's, op het moment dat ze 18 jaar worden, zijn ze in wezen crimineel, want dan zijn ze hier illegaal. En uh, zijn ze dus strafbaar. Wij zeggen dat is te absurd. De Nederlandse overheid heeft uh, hen de mogelijkheid gegeven om los te weken van hun, uh, hun roots. Mm -hmm. En op het moment dat ze 18 jaar zijn, zijn ze opeens ongewenst. Maar dan snap ik toch niet hoe u het eens bent met Leers. Want die wil zijn beleid niet aanpassen op basis van individuele gevallen. Uh, wij, ik vind dus dat die regels die moeten aangepast worden. Ja. Maar Kijk, dat vindt Leers niet? Dat vinden we eerst dus niet, maar nee. dat vinden wij wel. En dat, vandaar dat wij ook als de Rens in deze resolutie indienen. Ja, dat snap ik. Maar waar, op welk punt bent u het dan eens met, met de minister? Dat zolang als de regels er nog zijn, moet, moet hij gewoon de regels uitvoeren. Okay. Alleen, aan de andere kant zeg ik wel, hij heeft natuurlijk de diskenaire bevoegdheid. Hij heeft natuurlijk de mogelijkheid om uh, te kijken van hoe is het gegaan en uh, kan ik voor deze keer een uitzondering ja, maken. Ja, precies. Dus eigenlijk vindt u wel de... dat, hij het, dat hij het verkeerd heeft aangepakt. Hij had uh, de hand over het hart moeten strijken. Uh, hij had zijn hand over zijn hart kunnen strijken. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat had hij maar, moeten doen. Maar ja, precies. Maar nogmaals, het gaat bij ons natuurlijk niet zozeer om, om, er, om hem. Maar het gaat om, dus in zijn algemeenheid hebben wij gezegd... dat is een verkeerd beleid in het afhandelen van die AMVs. Mm. Ik moet erg terugdenken aan uh, het uh, eerdere partijcongres. Dat was een zeer verhit congres. Uh, ja. Heel Nederland keek mee. Vreest u niet dat, dat nu weer de CDA ja, toch een beetje te kakker wordt gezet? Voor, uh, uh, ja, ze voor het publiek. Ja, doen ze zelf. Zelf? Dat doet het CDA zelf. Ik vind mm. dus dat CDA dus vanuit zijn uitgangspunten: uh, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en mensenschap, maar met name van die solidariteit en gerechtigheid, dat ze daar veel meer uh, body aan moeten geven. Dat moeten mm. ze laten zien. Wij zijn een christelijke partij en wij gaan uit van onze christelijke idealen. Maar hoe komt het dat, dat opzienen... ze zo, zo dubbel, zo dubbel um, reageren op alles? Dat, dat, waar, waar zit hem die worsteling in, denkt u? Uh, geen idee, dat, want die worsteling is niet alleen van vandaag en van gisteren en ook niet van een half jaar geleden. Die, ik heb, uh, een, in het verleden heb ik met nog twee andere mensen een stichting opgericht: uh, noodopvang, dakloos asielzoekers. Juist om het feit dat ook toen het CDA zich altijd uh, moeizaam bewogen in het asielzoekersgebeuren. Uh, mensen toelaten, dat vond het CDA kennelijk een, een gigantisch probleem. Ja. Terwijl ze op de andere kant zeggen: van, Nou, nu als je een jong gezin bent en je wilt een kind adopteren, dan kun je wel vreemdelingen ja, binnenhalen. Ja, precies. En dat wordt natuurlijk bemoedelijk, extra bemoeilijk door de samenwerking met de PVV. Uh, ja. Ja, ja, dat heeft ook niet mijn voorkeur. Dat idee maar, had ik al, ja. Maar ja, ik ben wel zo realistisch. Dat is weer een keer een feit. Hè? En verwacht u steun voor deze resolutie, ja. meneer Jansen? Ja, ja ik, het zou mij niks verbazen dat deze resolutie erdoor komt. Nou, uh, wij gaan uh, volgens mij allemaal kijken, meneer Jansen. Uh, ja. Morgen naar het uh, CDA-partijcongres. Ja. Wordt het weer zo'n verhit congres? Met, met emotionele toespraken, denkt u? Uh, dus nou, het zal niet hetzelfde karakter krijgen als uh, vorig jaar oktober. Daar was ik trouwens niet bij. Toen kon ik was ik helaas verhinderd. Ja. Maar dus, het zal naar mijn gevoel niet die, die, dat karakter krijgen, maar wel. Er zullen inderdaad verhitte debatten plaatsvinden. Ik heb links en rechts al gehoord dat er dus veel mensen daar willen reageren. Mm -hmm. Nou, en daar komen we dus juist, omdat dit beeld nu op ons Netflix zit van, van, van gisteravond, die emoties komen er natuurlijk bij. We zijn erbij. Perent Jansen, dank dat u ons even te woord wilt ja, staan. Ja, oké. Okay. Succes, ja, daar. Arme kinderen moeten ook kunnen sporten en daarom werd er 80 miljoen euro voor uitgetrokken. Het resultaat is ronduit mager, hoort u zo meer over. Eerst naar de Verkeersinformatie, John Hoka. In de, ja, Lara, in de regio Rotterdam, daar is de N57 richting Rotterdam afgesloten. Tussen Rocanje en Hellevoetsluis, daar is een auto over de kop gegaan. En op de A7 naar Zandam staat voorklopen, Zandam 2 kilometer. Die file loopt door op de A8 richting Amsterdam. Daar staat tussen Kromnie en Oostzaan 2 kilometer door een ongeluk. Bij Oostzaan zijn drie rijstoken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 journaal, met Lara Rensen. Straks meer over uh, uh, arme kinderen en het sporten. We gaan eerst naar Italië, want Berlusconi... Berlusconi was zo optimistisch na de eurodop in Brussel. Zijn regering leek gered en de Europese Unie probeerde weer een beetje in hem te geloven. Maar zijn terugkeer in Rome was bepaald niet warm. Hij werd niet warm onthaald, correspondent Bas Mesters. Vertel eens waarom kreeg Berlusconi zo'n koele uh, cool ontvangst? Ja, allereerst was natuurlijk de oppositie niet blij, maar dat was te verwachten. Die sprak van een droomboek. Als het had over de intentiebrief die Berlusconi naar Europa heeft gestuurd... En ze vroegen zich af, waarom ga jij Berlusconi eerst verantwoording afleggen in Europa en daarna pas in het parlement? Waar is onze soevereiniteit gebleven? Heeft alleen maar Duitsland nog soevereiniteit? Maar veel curieuzer nog is dat er een brief is gemaakt. Terwijl Berlusconi in Brussel zat, zaten zijn partijgenoten notabene, een aantal van hen, aan een tafel in een restaurant in Rome. En die hebben een brief gemaakt waarin ze zouden vragen om het vertrek van Berlusconi. Oui. Omdat die plannen anders toch nooit kunnen worden aangenomen. Zij zeggen, je hebt zo'n kleine minderheid, meerderheid... dat krijg je zelfs binnen je eigen partij niet helemaal voor elkaar. Maar het vreemde van die brief is dat het een beetje een spookbrief is geworden. Hij is wel op tv geweest. We hebben de letters gezien. We hebben de ondertekenaars niet gezien. En uh, nu weet eigenlijk niemand meer uh, waar die brief uh, uh, rondhangt. Misschien zijn die, uh, die mensen in dat restaurant te veel gedronken. <lacht> en uh, hadden ze heel veel lef. En hebben ze dat lef nu niet meer. Ja, dat moeten we precies, even afwachten. Maar aan het, het, het zagen van de stoelpoten van Berlusconi... daar is men mee begonnen dus. Daar is, men, daar is men natuurlijk al heel lang mee bezig. Maar dat gaat maar gewoon de eigen door. In Berlus... Inderdaad, daar waren ze ook al een beetje met... zo dat hij direct nu naar het terugkomen weer... Uh, dit moet meemaken, dat vindt hij niet prettig. En dan komt ook nog eens bij... dat de vakbonden ook bozer en bozer zijn geworden. Het ontslagrecht uh, wordt aangepakt in dat plan. En uh, in Italië hebben mensen die een vaste baan hebben... enorme bescherming. Omdat er niet veel bijstand is als je ontslagen wordt. De bescherming zit zeg maar... In je baan. Als, je, even, als je, be, uh, je bedrijf geen werk voor je heeft... dan geeft de overheid subsidie aan het bedrijf... om jou nog een tijdje vast te houden in, in, in dienst... zolang er misschien geen werk is. Maar dan blijf je toch van dat bedrijf. Dat willen ze gaan schrappen. En daar zijn de vakbonden heel boos over. En die denken dus uh, heel serieus aan algemene stakingen. Kortom, de komende maanden zal een hindernissenrace worden... voor Belisconi om aan, Belisconi, om aan Europa te beloven... Wat, uh, te doen wat hij beloofd heeft. Ja. En al half november moet het actieplan klaar liggen... wat hij beloofd heeft aan en Europa. Dus dat wordt weer heel spannend. En wat vindt hij zelf van alle kritiek? Hoe reageert hij daarop? Ja, hij uh, zei en dacht... Uh, Europa is een keurmerk voor mijn beleid. Als ik Europa achter me heb, dan kan uh, de politie niet meer uh, moeilijk doen. Dan moeten ze verantwoordelijk zijn. Ze zeggen eigenlijk... Ja, wat wil u nog? Hij zegt, wat wil je nog met, met al die kritiek... Op mij, ik heb dat keurmerk van Europa en dit zeide er gisteren in Nationaal ook over. C'è stato appunto il riconoscimento di questi nostri progetti ambiziosi che adesso aspettano di essere realizzati. Ci auguriamo che l'opposizione voglia uscire dai panni stretti che finora è indossato nel dire sempre no e nell'essere sempre contro. Hij zegt, de andere landen waarderen onze ambitieuze bezuinigingsplannen... en nu moeten wij ze uitvoeren. En ik hoop dat de oppositie daaraan meewerkt... in plaats van altijd maar tegen te zijn. Tja, nou... Verkoop dat maar eens in eigen land. Basmesters, dank je wel voor jouw analyse over Berlusconi. Dan naar eh, de arme kinderen. Veel van hen staan nog steeds buitenspel... ondanks 80 miljoen subsidie van het Rijk. Blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het geld moet via de gemeente terechtkomen... bij kinderen van ouders met een kleine beurs. Zo kunnen die kinderen ook sporten of bijvoorbeeld naar de scouting. Maar in de praktijk lukt dat te weinig. Lukt het te weinig om die kinderen te bereiken. Daar praat ik over met Annette Roest van het SCP... het Sociaal Cultureel Planbureau... Mevrouw Roest, goedemorgen. Goedemorgen. Veel subsidie, 80 miljoen en weinig resultaat. Hoe komt dat? Heeft het beleid gefaald? Um, nou, uh, het beleid had een uh, ambitieuze doelstelling. Wilde het, uh, het aantal kinderen dat om redenen van armoede niet aan sport en cultuur mee willen meedoen halveren, dat is niet gelukt. Maar het is wel zo dat um, in die periode meer arme kinderen aan sport en cultuur hebben kunnen deelnemen. En dat het voor, vooral bijstandskinderen en dat voor bijstandskinderen um, ook uh, de, finan de, financi de, financi de financiële kosten ook uh, minder struikelblok zijn gaan vormen. Nu ja, u ziet het graag positief, begrijp ik? Nou ja, uh, het is zo dat het. Uh, het uh, het heeft niet voldoende gewerkt. Maar het is een tijdspan van twee jaar geweest. Er is meer tijd in inspanning nodig. Ja. Maar u zegt het heeft niet gewerkt. Wat zijn daar de redenen van? Is dat geld wel specifiek genoeg gebruikt? Weet er genoeg gemeenten wat ze ermee moeten? Um, dat is heel onduidelijk, want het is inderdaad het is gemeentebeleid. Elke gemeente kan het op zijn eigen manier um, uh, besteden. En uh, de ene gemeente zal het wel goed doen, de andere misschien niet. Maar da da daardoor is het beleid inderdaad erg versnipperd en is er weinig zicht op uh, waar het uh, geld terechtkomt. En, uh, dat is toch op zich al zorgelijk? Dat is zorgelijk, uh, uh, ja. ja. Ja. Ja. Want um, je hebt natuurlijk verschillende verantwoordelijkheden. Je hebt gemeenten die dat geld goed moeten besteden, projecten moeten verzinnen... waardoor kinderen uit arme gezinnen toch um, gaan sporten. En je hebt natuurlijk de ouders die, ja, die kinderen niet stimuleren. Ja. Waar ligt nou het grootste probleem? Uh, we zien in, in, in eerste instantie dat er een grote onbekendheid is bij ouders... dat er überhaupt deze regelingen zijn. Van de arme kinderen zijn 44 hebben nog nooit van deze regelingen gehoord. Dus dat, er moet meer uh, aandacht besteed worden om de, de ouders hiervan... En of professionals in de buurt van de kinderen hiervan op de hoogte te stellen. En daarnaast is het ook zo dat, uh, al is er een uh, financiële steun voor de kinderen... het is ook nog belangrijk dat er uh, gedragsverandering plaatsvindt. Want wat uit eerder onderzoek van ons blijkt... is dat als ouders zelf weinig meedoen in de samenleving... Um, en uh, niet in het verenigingsleven actief zijn... Of, um, dat soort zaken, dat hun kinderen ook uh, grote kansen hebben om niet mee te doen. Dus het is zo belangrijk dat ouders gemotiveerd worden. En waarom is het zo belangrijk dat kinderen muziekles krijgen... of naar de scouting of de voetbalclub gaan? Nee, ja, behalve dat het gewoon leuk kan zijn, is het ook uh, belangrijk dat elk kind de uh, kans krijgt om een talent te ontwikkelen. En uh, daardoor leren ze uh, andere kinderen kennen, waarmee ze vriendschappen kunnen opbouwen. En het is ook uh, uh, goed om te ervaren hoe het is om een groot geheel te zijn. Je leert uh, aan die regels te houden, samen te werken. Ja. En daarnaast hebben we een onderzoek dat vorig jaar van ons, echt vorige maand van ons verschenen, is dat uh, als kinderen op. Uh, uh, al sociaal uitgesloten zijn of weinig meedoen in de samenleving, dat op uh, volwassen leeftijd ook een uh, groot kans hebben om sociaal uitgesloten te zijn. Ja, nou, voorlopig werkt dit beleid niet op deze manier. Wat raadt u uh, het kabinet aan? Uh, meer investeren om kinderen te bereiken. Uh, Nog meer geld, bedoelt u? Of, um, meer, meer, uh, of moet het pandie... geld beter gebruikt worden? Beter, be meer inspanning, be beter gebruikt worden. Het uh, blijkt nu versnipperd. Misschien is het idee om het een beetje centraler te uh, regelen. Bijvoorbeeld uh, een betere aansluiting te zoeken met maatschappelijke organisaties... ...als het Jeugdsportfonds, Sportfonds, Jeugd Cultuurfonds, Stichting Leergeld. Ja, die hebben er verstand van, hè, zou je zeggen. Die timmeren aan de weg en die ja. uh, hebben er uh, misschien net iets meer verstand van. <lacht> uh, tenminste ze hebben de kinderen uh, beter in beeld. Ja. En Het zou mooi zijn om daar uh, meer aansluiting mee te vinden. Nou, bij deze. Misschien hebben ze meegelen.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 Nog geen besluit over Mauro en ongeregeldheden in Tunesië... na bekendmaking verkiezingsuitslag. Goedemorgen, het is half acht. Ik ben Lieselotte Thomassen. De Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen... over uitzetting van de 18-jarige asielzoeker Mauro. Er bleek oneenigheid binnen de CDA-fractie. Kamerleden Verjee en Koppejan willen niet... dat Mauro wordt teruggestuurd naar Angola. Koppejan. Mijn standpunt is altijd heel helder geweest. Dat ik uh, vind dat uh, Mauro... Uh, uitgezet mag worden. Het leidde gisteravond tot crisisoverleg met de CDA-top. Maar het is niet bekend wat daaruit is gekomen. De oppositie hield daarna diverse moties aan tot dinsdag. De stemming over Mauro is daarmee dus uitgesteld... tot na het CDA-congres van morgen. Zometeen op deze zender hoort u Mauro zelf. In de Tunesische stad Sidi Bouzid is de politie slaagsgeraakt met honderden betogers. Die hadden het kantoor van de burgemeester in brand gestoken. Het onvrede over de definitieve verkiezingsuitslag. Ze zijn het niet eens met de uitsluiting van hun partij Arida. Sidi Bouzid is de plaats waar de Arabische Lente vorig jaar begon. De conservatief-islamitische partij Enada is als winnaar uitgeroepen van de eerste vrije verkiezingen. De partij gold overigens onder het bewind van dictator Ben Ali... als een extremistische beweging en was verboden. Het aantal kinderen van arme ouders dat meedoet aan sport of andere activiteiten... is in twee jaar tijd nauwelijks gegroeid. Tussen 2008 en 2010 groeide hun aantal met 6 procent... terwijl de overheid had gehoopt op een groei van 50 procent... Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn er meerdere redenen... waarom arme kinderen niet gaan sporten. Vaak zijn ouders zelf ook niet actief... en maken ze hun kinderen er niet enthousiast voor. En dat zou wel moeten, stelt het SCP. Uit andere eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Eh, blijkt dat kinderen die eh, tijdens de jeugd eh, niet meedoen aan sport en spel... en dat soort zaken op een volwassene leeftijd een grotere kans hebben... om eh, sociaal uitgesloten te zijn en om arm te zijn. Dus eh, bij dat kader is het echt wel zeker belangrijk om te informeren... In de kinderen. Verder valt op dat ouders die niet in de bijstand zitten vaak buiten de boot vallen omdat de gemeente het niet hen niet weet op te sporen. Er komt een uitgebreid meetsysteem om aardbevingen te registreren... die veroorzaakt, wo die veroorzaakt worden door gaswinning in Noord-Groningen. Dat heeft de provincie toegezegd aan bewoners... die last hebben van schuren in hun woning door de bevingen. Het systeem is bedoeld om trillingen aan de oppervlakte te meten... zo is beter te bepalen welke schade door aardbevingen wordt veroorzaakt... en dus uitgekeerd moet worden. Uit onderzoek blijkt dat de bevingen in Noord-Nederland... waarschijnlijk tot 2070 zullen aanhouden. Dan wordt er gestopt met de gaswinning in Groningen. In Bremen zijn negen mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een kermisattractie. Een van hen is in levensgevaar. Drie anderen raakten ook zwaar gewond. Een gondel van een octopuscarrousel kwam door onbekende oorzaak los en botste tegen een snoepkraam. Deze vrouw was er samen met haar dochter en is flink geschrokken. Dat was schon heftig. Also, ik wilde met mijn dochter daar gerade rein. En. Of uh, eenmaal is een gondel afgevlogen. Waren ons ook gerade hinstellen waar die gondel gevlogen is en ik ben immer nog geschokt, zit aan mijn ganzen Ook een aantal omstanders op de vrijmarkt in Bremen raakte gewond. Ruim 100 uur na de aardbeving in Turkije is een jongen levend onder het puin vandaan gehaald. 13-jarige werd door reddingswerkers gevonden onder een ingestort appartementencomplex in de stad Erstis. Hij was zelf bij bewustzijn, maar hoe het met hem gaat is onduidelijk. Door de aardbeving van afgelopen zondag in Oost-Turkije... kwamen zeker 550 mensen om het leven. Er liggen vermoedelijk nog honderden mensen onder het puin. En tot zover dit nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De herfst laat zich van zijn zachte kant zien. De temperatuur ligt tot ver in de volgende week rond of boven 15 graden. Daarbij is de eerste dagen ook geregeld ruimte voor de zon. Vanaf zondag neemt de kans op neerslag langzaam toe... en steekt er af en toe een stevige wind op. Toch blijft er ook dan nog wel wat ruimte voor de zon. Vandaag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. In het westen en noordwesten blijft de bewolking hardnekkig... en vooral vanochtend kan ook een beetje regen vallen. Met weinig wind en maxima van 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden... voelt het aangenaam aan. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en ontstaat hier en daar mist. Morgenochtend lost de mist op en trekken er veel wolkenvelden over. Later breekt ook de zon weer door. Het wordt opnieuw een graad of 16. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De N57, auto op richting Rotterdam, is momenteel afgesloten bij Hellevoetsluis. Daar is vanmorgen een auto over de kop gegaan. Houd daar dus rekening met een omleiding. Op de A7 richting Zandam staat voor het Klobets Zandam 4 kilometer. De file loopt door op de A8 naar Amsterdam. Daar staat bij Klobets Zandam 3 kilometer. Iets verderop bij Oostzaal is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Maar daar zijn inmiddels alle reisdokken weer open.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 Je doel bereikt. Goedemorgen, het is zes minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een dag lang draaide Politiek Den Haag volledig om hem verhitte debatten in de Kamer, het CDA, in crisissfeer... en aan het eind van de dag wist Mauro, want daar gaat het over... nog niets meer over zijn toekomst. De belangrijkste moties zijn over het weekend heen geteeld... zodat CDA-leden er op het congres van morgen ook nog over kunnen spreken. Hoe heeft de hoofdpersoon dit eigenlijk zelf ervaren? Na afloop van het debat, het was om half twee s'nachts... stond Mauro Manuel de pers te woord. Nou, Ik, uh, ik vond het sowieso wel een vermoeiende dag vandaag... Hmm. En uh, heel bijzonder dat er uh, eindelijk zo lang over mij gepraat wordt. Dat is wel een gek idee. En uh, ja, nou uh, gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Heb je hier meer hoop van gekregen of juist niet? Um... Ja, ik heb wel, uh, wel meer hoop gekregen dan wel. Uh, gewoon dat ik niet alleen sta en uh, dat ook hun uh, mensen die over land uh, regeren, gewoon voor mij opkomen. En dat, dat geeft me wel een fijn gevoel. Dan ja, nou is er zaterdag een heel belangrijk CDA-congres. Wat zou jouw oproep zijn aan de CDA-leden? Um, nou, ik hoop uh, dat zij uh, ook over een hartstrijd en net als uh, andere uh, Kamerleden mij hier laten blijven. Heb je er begrip voor dat de minister zegt, euh, nou, je hoort hier niet te zijn, je kunt alleen nog proberen een studievisum aan te vragen. Um, ja, ik, uh, het, ik wil eindelijk alleen maar hier blijven en, um, ik vind het al wel heel moeilijk om daar zo te horen van de minister. Toch is dat een boodschap die door de jaren heen wel vaker bij jou terecht is gekomen. Dan rijst de vraag hoe. Waarom blijf je hier? Waarom blijf je het proberen? Nou, omdat ik hier gewoon uh, gezinsleven heb. En uh, ik voor mezelf vind dat, dat ik hier gewoon een beter leven en, uh, heb dan als ik terug zou gaan. En ik, uh, ik weet wat ik hier wel kan bereiken en wel heb. En dat is iets wat ik niet weet als ik terug ga. Ja, goed, de minister heeft vandaag uitgelegd dat hij best een uitzondering kan maken, maar alleen voor gevallen... die veel schrijnender zijn dan die van Mauro, die van jou. Begrijp je dat? Um, nou, om eerlijk te zijn, uh, vind ik mijn geval ook wel uh, schrijnend genoeg... om daar een uitzondering voor te maken. Het is een hele zware dag geweest. Het kan misschien nog een zware tijd worden. Hoe kijk je daar naartoe? Um, nou, ja, ik, ik wil in eerste instantie gewoon afwachten en uh, ik... Uh, uh, in ieder geval met die hoop die ik nog gekregen heb, hoop ik dat, uh, dat uiteindelijk wel ja, iets in mijn voordeel gaat uh, gebeuren. Dat was uh, Mauro Manibel zelf, de hoofdrolspeler van uh, het hele nachtelijke gebeuren in uh, Den Haag. Um, er vindt dus morgen een debat plaats uh, binnen het CDA op het partijcongres. En ik praat straks nog met een onderzoeker, onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen. Die heeft de afgelopen jaren honderden dossiers van asielzoekerskinderen bekeken. En komt tot een belangrijke conclusie, hoort u zo. Meer over. Eerst naar de sport. Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. We moeten het hebben over die toch opvallende uitslag gisteravond. Ja. Feyenoord tegen GoHead Eagles. Feyenoord ging erin. Verloren ja. met 2 1 dus uit het toernooi. Ja, dat is heel opmerkelijk. Uh, natuurlijk is dat opmerkelijk, want GoHead Eagles is de nummer 12 van uh, de Jupiler League. En Feyenoord, zo geprezen zelfs door de Raad van Commissarissen. Johan Cruijff van Ajax in zijn column aan haar afgelopen zondag. Uh, ging daarheen. En dan zie je maar, A, dat bekervoetbal zoiets leuks is zit herbergt, want de Eagles hadden natuurlijk niks te verliezen en Feyenoord een heleboel. En twee, hoe wisselvallig ook Feyenoord nog is in deze fase, en dat als daar even niet alles met 100% gedaan wordt, het team ineens ook tot een heel matig niveau terugzakt. Oh. ja, en Het was eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd, het werd al vrij snel 1-0 voor de Go Ahead Eagles, dat Feyenoord dan, zoals dat zo mooi heet, meer tegen zichzelf ging spelen dan tegen de Eagles. Weet jij waarom dat in zit, Tom? Want als je zag hoe ze speelden tegen Ajax, was, ja. dat was onvergelijkbaar. Het is onvergelijkbaar en uh, we hebben er al wel eens eerder over gesproken, je hebt een, een prikkel nodig van de buitenkant blijkbaar en daar is in voetbal als die er eenmaal is, is alles mogelijk maar je hebt ook een prikkel nodig om echt zelf het beste uit jezelf te willen halen en die is niet altijd even goed vertegenwoordigd, dat weten ze op dit moment ook in Amsterdam en nu ook in Rotterdam, want dan wordt er gezegd, ja er was van onderschatting geen sprake, maar het feit dat je daar al over praat geeft mm. eigenlijk aan dat daar dus toch met een andere gedachte naar zo'n wedstrijd gegaan wordt en daar kan je het heel veel met elkaar over hebben maar het is een heel moeilijk beheersbaar fenomeen in sport en het maakt sport ook wel zo leuk want in de Deventer hebben ze natuurlijk een hele, hele plezierige avond gehad met z'n allen Ja, dat kan ik mij voorstellen. Hey, in de volgende ronde staan twee echte topwedstrijden op ja. het programma daar kunnen ze zich dan voor opladen bij Ajax namelijk tegen AZ en FC Twente tegen PSV. Ja. Is het eigenlijk goed of juist jammer dat juist de topclubs nu al tegen elkaar spelen? Nou, ik vind het prachtig in de zin, dit is de beker. Je moet gewoon loten. We hebben jaren een heel systeem gehad... om dan uiteindelijk een goede club Europa in te krijgen. En ik snap dat dat op lange termijn ook wel het beste is. Maar bekervoetbal heeft ook zo zijn charme. Ik vind dit prachtig. Er gaan twee grote clubs al uit voor de kwartfinale. En dat betekent dat een aantal clubs nu al een beetje zullen rekenen... en hun kans schoon zullen zien. Dat met een beetje geluk zij de route naar Europa kunnen maken. En dat maakt bekervoetbal zo leuk. Dus ik verheug mij zeer op deze topwedstrijd. In de, in de, in de ja, achtste finales pas... Van ...van Een Nederlandse beker. Nou, ik hey, moet ook nog even hebben over de World ja, Series. We zijn tenslotte ja. een honkballand hè, tegenwoordig. Ja. De Texas Rangers waren één bal af van de eindopverwinning ja. op de St. Louis Cardinals. En ja, hoe gebeurde het? Even voor de niet-low hebben, sorry, maar het stond 7-5 voor de Rangers. Ze hadden twee man uit en de slagman van de Cardinals had twee slag aan zijn broek, zoals het heet. één bal verwijderd en toen kwam de wonderbal van de Cardinals. Gingen twee man over de thuisplaats. Het werd 7-7. Het werd verlenging. De Rangers kwamen weer voor, maar de Cardinals wonnen uiteindelijk die wedstrijd met en het is kort geleden nog hoor, vannacht net gebeurd. En dat betekent dat de stand in de serie gelijk is, 3-3. Morgen de laatste wedstrijd, Cardinals-Rangers. Ja, je verwacht nu dat die Rangers mentaal zo zijn aangeslagen. Maar deze slag van de St. Louis Cardinals in de negende inning met twee man uit op twee slag... die gaat de komende honderd jaar nog wel de geschiedenis van het honkbal door. Dus we hebben een heel mooi moment beleefd in de World Series. Kijk eens aan, wij zijn erbij stilgestaan. Tom van het Hek, dank je wel. Door de zaak Mauro is het duidelijk dat het recht in Nederland uh, moet veranderen. Zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik spreek straks een van hen. Eerst maar eens horen hoe het is op de weg. John Hoka. Nou, het valt allemaal mee. Alleen de N57-auto op richting Rotterdam is nog steeds afgesloten. Bij Daar is vanmorgen een auto over de kop gegaan. Houd daar dus uw rekening met een omleiding. En nog een korte file op de A7 naar Zandam. Daar staat bij de afwet Weddenwormer 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Staatssecretaris Asma van Milieu maakt zich zorgen over bruine ratten. Die beesten blijken steeds vaker resistent tegen gif. Uit onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de onderzochte ratten... minder gevoelig zijn voor bestrijdingsmiddelen. Mark Robin Visser stoerde we op onderzoek uit. Hij onderzoekt het probleem met de rattenvanger van Liersen. Marcel Berens zit, geloof ik, aanstaande dinsdag 18 jaar in het vak. Dan moet je het wel echt leuk vinden om ratten dood te maken... want anders hou je het niet 18 jaar vol... Ja, het is uiteraard een heel veel, uh, veelzijdig vak. Het is niet alleen ratten. Het is natuurlijk alles wat met uh, ongedierte te maken heeft. Maar ratten horen daar zeer zeker bij. Ja. We hadden het eerder al over het gif. Hè. U mag maar één gifstof uh, gebruiken. Daar schijnt nu, zegt de staatssecretaris, een probleem mee te ontstaan, omdat steeds meer ratten daar resistent tegen dreigen te worden. Daar ga ik straks uh, nog meer onderzoek naar doen, maar ik wil eerst van u ook horen... wat voor alternatieven heeft u nou, behalve die ene gifstof die u mag gebruiken? Nou, in principe zijn heel veel alternatieven te vangen. Uh, dat kan uh, gebeuren door middel van een rattenklem. Ja, uh, u heeft er hier uh, een paar heb, staan, hè? He? Ik heb hier inderdaad uh, drie modellen staan... Uh, ja, de mensen kunnen zich er natuurlijk wel iets bij voorstellen. Je, uh, het beestje loopt erin. Ja, een stukje ik, kaas. Uh, ik zal met die muis dat even demonstreren. Ja. Ach, uh, dan gaat het arme plushemuisje, ja, ja. Niet met je vingers. En nee. dan, uh, nou, die rat komt eraan. En, pats. Ja, en, ja dat je, je is dit, de bedoeling. Eén klap en... Uh, maar ja, meestal zijn ze niet meteen helemaal dood, hè? Bij zo'n klembel. Ja, mis... Weet u dat zeker? N niet 100%. Nou, hij kan er een keer met een poot of een staart ja. in komen. Daarom zeggen wij ook altijd, zet zo'n klem met een ijzerdraadje vast. Dan loopt hij er niet mee weg. Goed, dan loopt hij er niet meer Au, au! Maar dan leven ze nog. Ja, dat klopt. Dit zijn inderdaad vangkooien om ze levend te vangen. Ja, sommige mensen vinden een klemdamp bijvoorbeeld toch nog zielig... ook al is het ongedierte. Ja. En dan, dan kun je zo'n vangkooi plaatsen. Dan kun je hem levend vangen. En dan, ja, mocht je dan echt heel diervriendelijk willen werken... kun je hem natuurlijk elders weer loslaten. Alleen ja, voor ons is dat zeer zeker niet gewenst. Welke tijd van het jaar heb je nou het meest dat u daarmee bezig bent? Uh, ratten in principe het hele jaar door. Ja, ja dat gaat gewoon. Uh, de, ja, dag en nacht wou ik zeggen. Maar s'nachts lig ik lekker in mijn bedje. En maar u zegt: 's nachts lig ik lekker in mijn bedje. Uh, bedje. U bent niet uh, op, te, op te bellen voor uh, ernstige. Als Lara nou ineens een rat uh, onder de bed ziet, kan ze u dan bellen? Ja, ze kan het wel proberen. Mijn te telefoon staat zeer zeker aan. Maar over het algemeen, ook in mijn uh, ja. advertenties geef ik aan... dat ze me s'avonds tot tien uur sowieso zonder problemen ja. mogen bellen. Okay. Goed, nou Lara, ik hoop dat je daar uh, genoeg aan hebt. Ja, dankjewel uh, dan, hoor. uit Leersum van uh, Marcel Berens. Ja, inderdaad. En veel plezier met uw 18-jarige jubileum. Oké, okay, dank u wel. Het is uh, kwart voor acht. Wij gaan uh, het weer hebben over Mauro. Want onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen... hebben de afgelopen zeven jaar honderden dossiers... van as asielzoekerskinderen bekeken. Waaronder die van Sahar, het meisje dat eigenlijk terug moest naar Afghanistan. En ook van Mauro. En hun belangrijkste conclusie is dat het... Tijd is dat het recht in Nederland verandert. Ik praat met een van de onderzoekers. Margriet Kalvelboer is als orthopedagoog bij dat onderzoek van de Rijksuniversiteit betrokken. Welkom in de uitzending, mevrouw Kalvelboer. Ja, dank u wel. Wat vindt u van de uitkomst van het debat vannacht over Mauro? Daar wordt dus voorlopig ja, is er geen definitieve beslissing. Ja, ik ben blij in ieder geval dat de beslissing over het weekend heen getild wordt. Anderzijds vind ik het heel bizar dat een kamer die ja, geen verstand heeft... of niet professioneel verstand heeft van ontwikkeling over ontwikkeling van kinderen... een besluit neemt in een individuele zaak waar ze de ins en outs niet van kennen... en ja, dat een kind op deze manier haast publiek uh, ja, bezit wordt. Mm. Dat zou niet moeten. Dat is ook al een schending van een kinderrecht. Want kunt u eens uitleggen? U heeft al die dossiers bekeken... samen met uw collega's. En um, u geeft dan vervolgens aan... er moet wat veranderen in het vreemdelingenrecht... specifiek voor kinderen. Wat is dat dan, wat u gevonden heeft? Nou, het belangrijkste wat wij vinden is dat kinderen in het vreemdelingenrecht... een gelijke positie of een gelijkwaardige positie moeten hebben... als kinderen in het civielrecht en in het jeugdstrafrecht. En dat betekent dat een rechter ook inhoudelijk naar de zaak mag kijken. En dat is in het vreemdelingenrecht niet het geval. Mm. In het vreemdelingenrecht is het zo dat de IND het besluit neemt... en dat de rechter eigenlijk alleen maar mag zeggen... of het IND in redelijkheid tot dat besluit heeft kunnen komen. Maar dat komt ook natuurlijk door de status die ze hebben. Hè? Door, het zijn vreemdelingen. Ja, het zijn vreemdelingen. Maar ook volgens het kinderrechtenverdrag hebben ook vreemdelingen dezelfde rechten op Nederlands grondgebied. als andere, uh, ja, andere kinderen. Hmm. En ja, het, het, het, het zijn kinderen. Het zijn in eerste instantie kinderen. En je moet kijken, kinderen die hebben en, en bescherming nodig. En als het goed is, krijgen ze die bescherming in eerste instantie van hun ouders. Maar als die ouders dat niet kunnen geven, dan heeft de overheid, heeft de staat de plicht om kinderen te beschermen. Wat heeft u gevonden aan um, schrijnende hmm. gevallen? Want daar ging het ook vaak over, hè? vannacht en, ja. en gisteren. Nou, wij hebben alleen maar schrijnende gevallen gevonden. En dat heeft ook te maken met het feit dat advocaten bij ons komen om, uh, ja, om dergelijke onderzoeken. En dan heeft er al een enorme selectie plaatsgevonden. Want het zijn dan zaken waarvan advocaten zeggen van nou, hier moet een recht op verblijf komen. Want deze situatie is zo ernstig. Maar wij hebben niet meer de juridische middelen om dat af te dwingen. Kunt u eens een voorbeeld geven, mevrouw Kalverboer? Ja, er zijn vele voorbeelden. Nou, ik kan een voorbeeld geven van een meisje met een besta verstandelijke beperking die uh, slachtoffer was van, van mensenhandel... en die niet geloofd werd op haar vluchtverhaal. En uh, ja tijdens, tijdens uh, die hele lange procedure kwam men er niet achter... dat dit meisje verstandelijk beperkt was. En werd er gezegd van, ja, jij moet terug... want jij uh, uh, kan niet zeggen hoe de zon staat... ten opzichte van de school en de brug in jouw land van herkomst. Mm. En dan weet, weet die advocaat, ja, hier is iets aan de hand. En dit kind kan niet terug... En dan, ja, dan doen wij onderzoek en dan komen wij er dus achter dat het meisje niet in staat is tot een goed vluchtverhaal. Omdat ze niet abstract kan denken en dat voorstellingsvermogen niet heeft. Nou, dat is een voorbeeld. Ja, wat we ook heel veel zien is dat ouders uh, bijvoorbeeld zulke ernstige posttraumatische stoornissen hebben, psychiatrisch behandeld worden. En uh, dat kinderen uh, de rol van de, ja, eigenlijk van de ouder in het gezin opnemen, uh, dat zij voor de andere kinderen zorgen en dat er gezegd wordt ja u moet terug meneer of mevrouw want als u uh, uh, ja dan is het criterium dat je uh, alleen maar mag blijven als je in het land van herkomst uh, ja direct overlijdt mm. nou ook met een psychiatrische stoornis overlijd je niet direct nee. maar je kan niet voor je kinderen zorgen en het feit dat minister leers nu zegt over Mauro dat het niet schrijnend genoeg is hij zegt in feite ja. dat er zijn gevallen die veel schrijnender zijn uh, hoe, hoe beoordeelt u dat nu nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Als je bekijkt naar, kijk naar Mauro. Mauro was tien toen hij naar Nederland kwam. Mauro wist niet waar hij naartoe ging. Hij, hij, je kan, het is een kind uit groep zes van de basisschool. Misschien kunnen mensen uh, zich daar iets meer bij voorstellen. Die je helpt met oversteken als je in Nederland uh, zou wonen. Hij is hier in zijn eentje gekomen. Hij, hij, heeft, ja, hij is door zijn eigen ouders ja, bedrogen. Dat kan je toch zo zeggen. Mm. Hij heeft hier omzwervingen gehad. Had. Hij is in een pleeggezin gekomen. Die mensen die. Ja, ik vind het echt, echt heel bijzonder hoe die. Uh Um, ja, hoe, die, hoe die voor hem strijden. Ik snap het ook helemaal, want die weten... dat kind gaat kapot, want het is nog een kind... als hij weer terug moet naar Angola. Hmm. Dus dat is schrijnend We weten... uit, uit alle uh, wetenschappelijke... onderzoeken dat... Ja, ze noemen dat dan transities, hè, veranderingen. Grote veranderingen zijn altijd... slecht voor de ontwikkeling van kinderen. Dat en geldt dat of, wordt dus nauwelijks meegenomen... zegt u, is uw conclusie... Dat wordt na het lezen van al die ja, rapporten. Ja, dat ja. wordt niet meegenomen. Er wordt niet gekeken wat het voor de ontwikkeling... en als dan weer teruggaat naar het kinderrechtenverdrag. Er zijn een aantal kernbepalingen. Het ene is, belang van het kind is eerste overweging in alle besluiten die genomen moeten worden. Dus als je kijkt naar het belang van het kind, dat moet je doen. Dat is, dat is de, uh, ja, okay. de, de dreiging. Hebben uw rapporten, want u geeft adviesrapporten aan asieladvocaten, uh, ja. hebben die vaak invloed op de procedure? Ja, dat, ja, we merken dat die invloed hebben. En uh, ook behoorlijk veel invloed hebben. Maar we merken ook dat door het systeem in het vreemdelingenrecht... Ja, dat de rechtbank, die, uh, uh, ja, die vaak op basis van onze rapporten zegt van, uh, tegen de IND zegt... u moet nog een keer naar de zaak kijken... Ja, dat de rol van de rechtbank daarin maar heel beperkt is. Want die mag niet zelf het besluit nemen. Die mag niet zeggen van wij vinden... of de rechtbank vindt dat dit kind moet blijven. Nee, precies. Dus uw dus, stelling, er moet wat veranderen in het ja, ja, er moet net zoals in het civiel recht, Daar heb je een kinderrechter die kijkt inhoudelijk naar de zaak. Die kijkt wat het voor de ontwikkeling van het kind betekent. Of een besluit genomen wordt. Zo moet je dat in het vreemdelingenrecht ook doen. Goed. Nou, ik denk dat het merendeel van de Kamer nog ligt te slapen. Maar we geven ja. het daar ze door. Mevrouw Kalverboer, dank dat u ons uh, vanochtend te woord wilde staan. Uh, graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Katrien Straatman is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Door het raam zien we een bellende ad-Koppen Jan en zijn collega Kathleen Ferrier. Ze overleggen volgens de Telegraaf, die de foto plaatst. nadat een Kamermeerderheid de uitzetting van Mauro steunde. De twee CDA-Kamerleden vinden dat de 18-jarige asielzoeker in Nederland moet blijven. Eerder op de dag schaarden ze zich nog achter het standpunt van hun fractie. maar dat veranderde gisteravond laat. En daarom kopten de kranten ook crisis binnen CDA om Mauro. Ook de andere kranten schrijven over Mauro Trouw... schrijft dat de jongen alleen nog mag hopen... het CDA-congres van morgen kan de ombekeer zijn... voor de stemming over zijn terugkeer. Het AD heeft het laatste nieuws uit de CDA-fractie niet kunnen meenemen. De krant plaatst een foto van Mauro... die zelf bij het debat over zijn uitzetting aanwezig was... Voor het de debat sprak minister Gert Leers onder vier ogen met Mauro. Hij vertelde Leers, dat Leers hem heeft gezegd dat het niet persoonlijk is. Oké. Okay, nou, Het AD meldt ook nog dat andere Mauro's deze zaak afwachten. De krant spreekt met de advocaat Paul Stieger, die een van hen bijstaat. Ook een jongen die al jaren in Nederland woont en hier sterk geworteld is. De advocaat denkt dat Nederland maar een handvol mensen als Mauro telt. Jonge asielzoekers die hier al acht jaar wonen. En Omdat het een kleine groep is, zou de minister een uitzondering voor ze moeten maken, vindt hij. Mauro kan volgens advocaat Stieger nog naar het Europese Hof. Het Hof kan het besluit van minister Leers om Mauro uit te zetten terugdraaien. Even naar Twitter, daar ook veel reacties. Er wordt enorm veel gepraat over Mauro eh, op dat sociale netwerk. Cabaretier Najib Amali schrijft... Lieve Mauro, zal ik je adopteren? Dan noem ik je wel Henk of Ingrid. En wie weet, speel je ooit voor oranje, dan zal heel Nederland voor je juichen. En SP-Kamerlid eerder gang, twittert... als Mauro een bank was, was hij al gered. En de voormalige fractievoorzitter van de ChristenUnie, André Rauvoet... schrijft, tip, beste kans voor Mauro is aanstaande zaterdag... op de publieke tribune bij het CDA-congres gaan zitten. Het was een moeilijke dag voor CDA, ruim vier uur geleden... twitterde een van de hoofdrolspelers, dus Ad Koppel Jan nog na zware en enerverende dag nu onderweg naar Zeeland. Heerlijk idee om morgen thuis wakker te worden bij Annemiek en de kinderen. Ach, nou, ander nieuws ook hoor, in de verschillende media. De commissie die de integriteit bij Defensie onderzocht... na meldingen over diefstal, intimidatie en zelfverrijking... heeft niet met een cruciale groep klokkenluiders gepraat, schrijft de Volkskrant. Klokkenluiders brachten misstanden aan het licht... bij een onderdeel van Defensie, dat software en maritieme wapensystemen ontwikkeld. De commissie sprak wel met twee mensen die verantwoordelijk zouden zijn voor de misstanden. De klokkenluiders zijn verbijsterd dat ze niet gehoord zijn door de commissie. Volgens hen duidt dat op vooringenomenheid commissie zou de oren te veel hebben laten hangen... naar militairen van hoge rang. Ook nog even naar de Antilliaanse krant Amigo Die schrijft over het bezoek van koningin Beatrix... prins Willem-Alexander en prinses Maxima... aan de voormalig Nederlandse antillen. Dat bezoek begint vandaag op Aruba. Op Curaçao, daar is de koningin dinsdag... zorgt het bezoek voor enige reuring. Statenlid Helmin Wiels weigert de koninklijke familie te ontvangen. Ik zal alleen met een lid van de koninklijke familie om tafel zitten... als ik voor de onafhankelijkheid van Curaçao kan tekenen, zegt... Wils, dit is een principiële kwestie. Het Baabans Dagblad tot slot staat stil bij de problemen... rond de San Salvatore-parochie in Den Bosch. De parochie krijgt binnenkort hulpbisschop Mutsaars als pastoor. Maar wil daar niet aan zelf. En daarom heeft Mutsaars het kerkbestuur nu ontslagen. De hulpbisschop krijgt geen enkele kans van de parochie... zegt een woordvoerder van het bisdom tegen de krant. Gerard van der Weijer, vicevoorzitter van het kerkbestuur, draait dat om. Het bisdom vindt dat de parochie moet luisteren naar de leiding van de kerk. Maar wij vinden juist dat de leiding moet luisteren naar de parochianen. De San San Vato parochie wil nu zelfstandig verder. Katrien, dank je wel. Tot zover het mediaoverzicht. overzicht Zo dadelijk na het journaal van 8 uur praten wij verder over Mauro. En alles wat daar nog over te bespreken is. Namelijk dat CDA-congres dat zo belangrijk gaat worden morgen. Um, daar zijn wij bij uiteraard. We blikken alvast vooruit. Hebben ook nog de hoofdrolspelers voor u. En we hebben het over Sarkozy. Die hield een toespraak. Want die moest wat verkopen, hè. Dat euroakkoord.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 Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen wildegansen.nl. Goede leiders motiveren op dominante drijfveren. Management drives, mastering leadership.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 Dit is Radio 1.